De Gouden Vogel Heel lang geleden leefde er eens een oude koning die drie zoons had. Het paleis waarin ze woonde was gebouwd van sneeuwwit marmer. En het had een dak van goudglanzende pannen die vonken schoten als de zon erop scheen. In de tuin van het paleis bloeiden de prachtigste bloemen in fraai aangelegde perken. En als het zomers in de zon te warm werd, kon men verkoeling zoeken in de schaduw van trotse, hoge bomen waarin talloze, bondgekleurde vogels woonden. Nu was er één boom, een appelboom, die echt heel bijzonder was. In het hele land was er niet één zoals die... In het voorjaar, als de boom gehuld was in een kleed van lichtgroene blaadjes... zou je niet zeggen dat hij anders was dan de andere bomen. En ook zomers, als de roze-witte bloesem was uitgebloeid... zou je kunnen denken dat het een gewone appelboom was... die daar een beetje verdwaald stond tussen de hoge zilverpopulieren, waarvan de blaadjes nooit ophielden met ritselen. Nee, het bijzondere van de appelboom bleek pas als het najaar was geworden... Dan droegen de knoestige takken een vracht van kogelronde gouden appels, zodat het leek alsof er honderden kleine zonnetjes tussen de bladeren hingen. De koning was heel trots op zijn bijzondere appelboom en hij liet de kostbare vruchten dan ook iedere dag tellen. Maar tot zijn schrik bleek op zekere dag dat een van de appels was verdwenen. De tuinman, die het had ontdekt, durfde de boodschap bijna niet aan de koning over te brengen. Vannacht hou jij de wacht bij de appelboom, zei de koning tegen zijn oudste zoon toen hij dat had gehoord. Maar de oudste prins viel midden in de nacht in slaap en de volgende morgen was er weer een appel verdwenen. Toen was de beurt aan de middelste zoon, maar hem ging het dan niet veel beter af dan zijn broer. Toen hij wakker werd, was er weer een appel verdwenen. Laat mij gaan, vader, zei de jongste zoon. Hoewel de koning er niet veel vertrouwen in had... gaf hij hem toestemming om bij de boom te waken. Om middernacht schrok de jongen op van vleugelgeruis. En tot zijn verbazing zag hij hoe een vogel van zuiver goud... probeerde een appel te stelen. Hij legde aan om de dief te schieten... Maar de vogel was hem te vlug af en verdween met zijn buit in de nacht. Een gouden veer uit zijn staart dwarrelde traag naar de grond. Een gouden vogel, riep de koning de volgende morgen... toen zijn zoon had verteld wat er die nacht was gebeurd. Hij draaide de gouden veer om en om tussen zijn vingers. Die vogel wil ik hebben. De raadsheren knikten instemmend... Zo'n vogel van goud was een vermogen waard... en de schatkist kon best wat aanvulling gebruiken. Maar wie moest de vogel vangen? Zelfverzekerd kwam de oudste prins naar voren. Ik zal hem voor u gaan halen, vader, zei hij. En het duurde niet lang of hij was al op weg. Aan de rand van het bos zat een vos... De prins, die een hartstochtelijk jager was... had er spijt van dat hij zijn pijl en boog niet had meegenomen. Hij wilde juist zijn zwaard grijpen toen de vos riep... Maak me niet dood, edele prins, dan zal ik u een goede raad geven. Ik weet dat u op zoek bent naar de Gouden Vogel. Onderweg zult u langs twee herbergen komen... die zich tegenover elkaar bevinden. Een deftige herberg en een schamel onderkomen... Ik raad u aan naar de laatste te gaan, daar zult u geen spijt van hebben. Maar de prins luisterde al niet meer. Hij had zijn zwaard al gegrepen. Rakeling schoot het zwaard langs de kop van de vos die zich haastig uit de voeten maakte. De prins zette zijn tocht voort en bereikte inderdaad na enige tijd twee herbergen die recht tegenover elkaar stonden. Vanuit de openstaande ramen van de deftige herberg... klonk vrolijk gelach en gezang... maar de andere zag er somber en verlaten uit. Even nog dacht de prins aan de woorden van de vos... maar toen haalde hij zijn schouders op. Wat weten vossen nu van herbergen? mompelde hij. En hij draaide de armoedige herberg terug toe... en stapte de andere herberg binnen. In de gelachkamer was het een drukte van belang... Het duurde dan ook niet lang of de prins was helemaal vergeten waarvoor hij op reis was gegaan. Zo had hij het na zijn zin tussen de mensen met wie hij daar kennis maakte. Intussen was de middelste zoon van de koning ongeduldig geworden door het lange wegblijven van zijn broer. En hij besloot ook op zoek te gaan naar de gouden vogel bij de rand van het bos aangekomen kwam ook hij de vos tegen die hem aanraadde naar de armoedige herberg te gaan maar evenmin als zijn broer wilde de middelste prins naar de wijze raad van het dier luisteren en toen hij bij de twee herbergen was aangekomen aarzelde hij geen ogenblik en stapte regelrecht de vrolijke herberg binnen daar werd hij verwelkomd door de oudste prins die zich nog steeds kostelijk vermaakte hij was heel blij zijn broer te zien... want zijn geld begon langzamerhand op te raken. In het paleis hadden de koning en zijn jongste zoon... vergeefs op de terugkeer van de twee prinsen gewacht. Nu ga ik erop uit, zei de jongste prins. En de oude koning keek hem zuchtend na. De prins had al spoedig de rand van het bos bereikt... waar de vos al zat te wachten. Goedemiddag, vos, zei de prins vriendelijk want hij was een zachtaardige man die helemaal niet van jagen hield. Goedemiddag, prins, antwoordde de vos. U hoeft me niet te vertellen wat het doel is van uw tocht. Klimt u maar op mijn rug, dan help ik u een eind op weg. De prins sloeg zijn armen om de nek van het dier... en het volgende ogenblik zuiste ze samen door het bos. Ze maakten een zweefsprong over de beek... en bereikten in een omzienend dorp waar de twee herbergen tegenover elkaar lagen. Als ik u een goede raad mag geven, zei de vos, slaapt u dan vannacht daar. Hij wees naar de herberg waar een vlakkerend kaasvlammetje aangaf dat de waard nog wakker was. De prins wierp een vluchtige blik over zijn schouder naar de andere herberg die baden in een zee van licht. Maar zonder uitleg te vragen deed hij wat de vos had gezegd. Die nacht sliep hij als een roos... en de volgende morgen ging hij opgewekt weer op weg. Onder een struik aan de rand van het dorp... zat de vos al op hem te wachten. Klim maar weer op mijn rug, zei hij tegen de prins. En daar gingen ze er weer vandoor... dwars door de bloeiende weide tot ze bij een groot kasteel kwamen. De wachtposten slapen, zei de vos. U zult binnen de gouden vogel vinden in een houten kooi... Maar de sierkooi die ernaast staat, moet u laten staan. De prins sloop langs de slapende soldaten en bereikte de zaal waar de gouden vogel heen en weer hipte in zijn houten kooi. Vlak naast hem stond een sierkooi, gesmeed uit het zuiverste goud. En zonder aan de raad van de vos te denken, wilde de prins de vogel in de sierkooi stoppen. Maar op dat ogenblik kwamen de soldaten aanhollen. Ze pakte de prins beet en sleurde hem zonder pardon mee naar de koning. Eigenlijk moest ik je ter dood veroordelen, zei de koning toen hij het verhaal van de prins had aangehoord. Maar omdat je alles zo eerlijk hebt verteld, zal ik je genade schenken. Echter op één voorwaarde. Je moet me het gouden paard brengen dat sneller is dan de wind. Als je dat lukt, krijg je van mij de gouden vogel. Moedeloos verliet de prins het kasteel. Waar kon hij het gouden paard vinden? Maar het geluk bleef hem gunstig gezind... want daar verscheen de vos. Die zei tegen hem... Wees niet verdrietig, prins. Ik zal u nog een keer helpen... Al hebt u dan niet naar mijn raad geluisterd. Ik zal u brengen naar de stal van het gouden paard... dat u gemakkelijk zult kunnen meenemen omdat de knechten slapen. Maar denk erom, het gouden sierzadel moet u laten hangen. Op de rug van de vos had de prins de stal al snel bereikt. Maar toen hij eenmaal binnen was, dacht hij niet meer aan de raad van de vos... en wilde hij het gouden sierzadel op de rug van het paard leggen. Op dat ogenblik begon het paard te hinneken De stalknechten werden wakker en voordat de prins wist wat er gebeurde Stond hij voor de koning van het land die hem streng aankeek Je hebt mijn paard willen stelen, zei hij En eigenlijk is dat een onvergefelijke daad Maar ik zal je genade schenken als je mij de koningsdochter uit het gouden kasteel brengt Mistroostig liep de prins naar buiten hoe moest hij die koningsdochter vinden? Verdient hebt u het niet, klonk toen de stem van de vos. Maar klimt u maar weer op mijn rug, dan zal ik u naar het gouden slot brengen. Bij het slot aangekomen, wachten de vos en de prins tot middernacht. Ze kan nu elk ogenblik komen, zei de vos. En als u kans ziet haar een kus te geven, volgt ze u waarheen u maar wilt. Maar laat haar geen afscheid nemen van haar ouders, want dan bent u verloren Nauwelijks had de vos dat gezegd of de mooie prinses verscheen De prins stormde op haar af om haar een kus te geven De prinses keek hem met haar stralend blauwe ogen aan en zuchtte Met jou ga ik naar het einde van de wereld Maar eerst wil ik mijn ouders vaarwel zeggen de prins was zo beduusd dat hij niet dacht aan wat de vos had gezegd. Samen met haar ging hij naar binnen om afscheid te nemen van de koning en de koningin. Maar nauwelijks waren ze het slot binnengegaan of de soldaten namen hem gevangen en sleepten hem naar de koning. Eigenlijk zou ik je moeten laten ophangen, zei de koning, want je hebt mijn dochter willen ontvoeren. Maar als je binnen acht dagen de berg afgraaft... die daar mijn uitzicht belemmert... mag je haar meenemen. De prins begon dapper te graven. Maar het leek wel of hij op de zevende dag... even ver was als op de eerste. Hij wilde juist gaan zitten om wat uit te rusten... toen hij achter zich geritsel hoorde. Hij keek om... En zag de vos die zonder iets te zeggen uit alle macht begon te graven In minder dan geen tijd was de berg verdwenen En de prins mocht met de koningsdochter het kasteel verlaten Nu gaan we eerst het gouden paard halen Zei de vos die op de prins en prinses had staan wachten Klim maar op mijn rug En hop daar waren ze alweer op weg maar zodra de prins bij de stal was aangekomen... en het gouden paard naar buiten had geleid... ging dat er met zo'n vaart vandoor... dat hij nog maar net genoeg tijd had om erop te springen. Nu, de gouden vogel, hijgde de vos... die met de prinses op zijn rug achter hem aangaloppeerde. En even later sloop de prins door de zaal met de slapende wachters... met de gouden vogel naar buiten. Neem de prinses op uw paard, zei de vos... Dat deed de prins. Met een zwaai zette hij haar achter zich in het zadel... en zo gingen ze op weg naar het geboortestadje van de prins. De prins merkte niet dat de vos even later in de struiken verdween. Al na een half uur reden de prins en de prinses op het gouden paard het marktplein op. ''Hebt u het al gehoord?'' vroegen de mensen aan hem. ''Morgen worden er twee oplichters voor de rechter geleid.'' Ze hebben een tijd lang in een van de herbergen in het naburige dorp feest gevierd... en nu kunnen ze de rekening niet betalen. De prins vroeg niet verder. Hij bracht de prinses en de gouden vogel naar het paleis van zijn vader. En toen reed hij zo snel hij kon naar het dorp met de twee herbergen. Want hij had wel begrepen dat die twee oplichters zijn broers waren. Maar erg veel dankbaarheid toonde de prinsen niet... Toen ze zagen hoeveel geld hun jongste broer bij zich had... besloten ze hem ervan te beroven. Terwijl de ene hem afleidde met allerlei mooie praatjes... griste de andere zijn beurs weg. Daarna gaven ze hem samen zo'n duw... dat hij achterovertuimelde en versuft op de grond bleef liggen. Toen hij een poosje later wakker werd... waren zijn broers verdwenen. Teleurgesteld over zo'n lelijke daad keek de jongen om zich heen. Maar wie zat daar... half verborgen onder de struiken? Zijn goede vriend de vos... die hem al zo was had geholpen. Ik zal u een goede raad geven... zei het dier. Uw broers hebben wachtposten uitgezet... die u moeten doden... zodra ze u zien. Ze willen de prinses, de vogel... en het paard voor zichzelf hebben. Niet ver hier vandaan... zit een arme man... Geef hem uw kleren en trek zelf zijn kleren aan. Op die manier komt u wel langs de soldaten. De prins deed wat de vossem had gezegd. Vermomd als bedelaar bereikte hij het paleis van de koning. Nauwelijks was hij daar aangekomen... of de gouden vogel die sinds zijn vertrek had gezwegen... begon de mooiste liedjes te fluiten. Het gouden paard dat geen hap had willen eten... knabbelde vrolijk van zijn haver... En de prinses die niets had gedaan dan huilen droogde haar tranen en zei Ik krijg ineens een blij gevoel alsof mijn bruidegom is aangekomen. Toen ze de bedelaar zag herkende ze hem meteen. Ze viel hem om de hals en kuste hem waarna alles toch nog goed kwam.